Het is niet zo dol op thee... ...maar om op die vergissing terug te komen. Uh, nee, kom er nou niet op terug. Ja, wel, dat doe ik zeker. stond ik dat nou goed? Had jij het over een... Uh, ...een vispaard? Bij het wel, ja. Ik flapte het eruit, voor ik er erg in had. Heb jij wel eens een vispaard gezien? Nooit, Oos. Jij wel? Ik ook nooit, dat is het juist. <laughs> Kom je daarbij? Zo'n beest bestaat immers helendal niet. Zou je echt denken van niet? Wel, nee, malligheid. Wie heeft er nou ooit iets over een vispaard gehoord? Je kunt toch wel nagaan dat zoiets een helendal nog wel zo'n tamelijk buitengemeen onbestaanbaar soort beest is? Ik weet er niet. Wat zeg je nou weer? Nee, dat wilde ik niet zeggen. Ik niet hoor. Maar u kan nou wel. Dat, dat, dat zijn ze tenminste. Oeh, oeh ja.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 Dat is het beste. Ja, Ohoboero, je hebt vast gelijk en ik zal het meteen doen. Mooi zo, dat is de minste verstandig. Slaap lekker, Paulus, en vergeet dat vispijn. <lacht> wat een onzin. Oogoburu vliegt weg door het donkere bos. En Paulus doet heel gehoorzaam wat die brave uil hem geraden heeft. Hij klimt naar zijn slaapkamertje.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 Oh nee, ik heb beloofd dat ik er niet meer aan zou denken. Ik moet slapen, Groot, alles. Slapen. Ja, dat gaat niet, hè? Dat gaat helemaal niet. Wat kan ik nou doen om in slaap te vallen? Schaapjes, schaapjes tellen. Ja, dat zal te proberen. Eén schaapje, twee schaapjes, drie schaapjes, vier paardjes, vijf vispaardjes. Eén, ja, ja, joh, ik ben er al bij die vispaarden terecht gekomen. Ik wou maar dat ik wist hoe groot zo'n vispaard was. Dan wist ik tenminste iets van hem.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 en vooral niets te zeggen. Hoezo, ik blijf er gewoon in, en ik zeg niks. Alleen, zou ik wel willen weten of zo'n vispaard gevaar wordt is. In het is een heel vriendelijk en liefde heer, en het zou een erg gezellige huis genoeg kunnen worden. Hij kan met zijn staart wispelen, net als een hondje, en koekjes geven, zoals een poes. Dat klinkt allemaal erg al. en uh, wat deed hij al zo?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 dat hebben, of niet? Ja, hoor ik wel. En ligt zo gauw mogelijk, want ik ben toch zo nieuwsgierig geworden. Dat <laughs> komt in de policy. Nu je mij er zo dringend om vraagt, zal ik wel zorgen dat je een visbad krijgt. Ik ben heel blij dat ik toch nog een besluitje voor jou kan doen. <laughs> Ga nou maar lekker slapen, policy. Ik zal hem wel schuren. <laughs>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 Dan begin ik toch een slaap te krijgen. En wat, wat, wat zou er nou eigenlijk kunnen gebeuren? Als oh, dat vispaar huh? huh? niet zo lief blijkt te zijn als Eucalypta meweert, dan sturen we het toch zeker zo weer weg. wel nou, ja, en als hij daarentegen, huh? <lacht> als hij wel lief en vriendelijk is, dan huh? huh?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 Maar Ooguburu zit op dezelfde tak waar Eucalyptus op gezeten heeft, en die brave uil is blij dat Paulus er zo fris uitziet. Mm, ja, mm, dat doet me echt goed, hè. En ik hoop dat je al die rare gedachten al goed uit je hoofd hebt gezet. Je denkt toch niet meer aan vispaarden, zeker? Nee, wij dat niet, hoor. Mm, mooi zo. Ga je dan maar gewoon aankleden, dan kunnen we samen een lekkere morgenwandeling maken.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 Wacht jij dan maar op je bezoek en veel plezier met dat bezoek. Dankjewel, ik hoop erg dat het gauw komt. Ik kan haast niet langer wachten. O, oh, oh, wat is dat nou jammer. Het zal toch moeten. Eh, wat een geduld moet bos moskanaal